8 uur, Juri Stubenitski met het NOS-journaal. De Tweede Kamer zal het ACTA-verdrag tegen internetpiraterij niet ondertekenen. Ook niet als het Europees Hof van Justitie het verdrag goedkeurt. Verschillende moties tegen het verdrag werden vanmiddag door een meerderheid van de Kamer gesteund. Het internationale ACTA-verdrag moet auteursrechten op internet beschermen en ligt al langer onder vuur. Tegenstanders zijn bang dat internetvrijheid wordt aangetast en particuliere downloaders worden aangepakt. Nog geen enkel land heeft het geratificeerd. Het Nederlandse kabinet wilde het acta verdrag pas aan de Kamer voorleggen... na een Europees oordeel. Er bestaat een risico dat sympathisanten van Sharia voor Holland... geweld gaan gebruiken, dat zegt minister Opstelten... in een reactie op Kamervragen van de PVV. De partij wil dat Sharia voor Holland wordt verboden... maar volgens Opstelten kan dat niet... omdat de extremistische moslimgroep als rechtspersoon niet bestaat. Individuen zullen wel worden vervolgd, zei hij. Aanleiding voor de Kamervragen van de PVV was het optreden van de extremistische moslimgroep van vrijdag in Amsterdam. Daar werd PVV-leider Wilders een hond van de Romeinen genoemd... met wie Sharia voor Holland zal dealen als Nederland een islamitische staat zou worden. De politie pakte een man uit Woerden op die als woordvoerder van Sharia voor Holland was opgetreden. Hij werd gisteren vrijgelaten, maar moet wel voor de rechter verschijnen.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 Twee dingen, zei je op de altijd? Uh, nou altijd? Ja, er zijn twee dingen. Max. Maar dat betekent uh, nog steeds dat twee dingen gebeuren. Two twee dingen. Dan kom je tot twee dingen. Twee dingen. Margarete Rijntjes. Een heel goedenavond. avond. Zeilen als je verlamd bent, of als je bijvoorbeeld een arm mist. Kan dat eigenlijk? Ja, dat kan. Advocaten Carrie Knoops organiseert voor de tweede keer... een zeiltocht voor gewond geraakte militairen. Zij is straks mijn gast en gaat erover vertellen. Maar we beginnen met het vliegtuigongeluk gisteren op de Tweede Maasvlakte. Nog steeds is niet duidelijk wat precies de oorzaak is geweest. Vlak voor de landing stortte de Cessna neer met vier inzittenden aan boord. Goedenavond Peter Kasteleijn. Goedenavond. U bent vicevoorzitter van Vliegcup Rotterdam, waar ook de piloot van het toestel lid van is. Uh, om te beginnen, de vier slachtoffers, hoe gaat het met ze? Weet u daar iets over? Uh, nou, daar weet ik niet veel over. Ze zijn uiteraard zwaar gewond naar ziekenhuizen gebracht, zoals iedereen heeft kunnen lezen. Uh, ik heb uit het circuit begrepen dat het met één van hen nog wel erg slecht gaat. En weet u of ze al gehoord zijn of ze al iets hebben kunnen vertellen over wat er gebeurd is? Bij mijn weten is dat nog niet het geval. Nee. Um, dat, dat ongeluk gisteren, uw club, wordt opgeschrikt hè, door het ja. nieuws dat er dan zo'n Chesna vermist was. Even luisteren. Boven de Maasvlakte raakte vanmiddag een vliegtuigje van de Radar... met vier mensen in dat vliegtuigje. Het radiocontact dat is rond de klok van 12 uur vanmorgen verloren gegaan. In de luchtvaart uh, luistert dat heel nauw. Als je een bepaalde tijd niet aankomt, dan wordt er een alarm geslagen. Een grote zoekactie werd opgestart, gecoördineerd door de kustwacht in Den Helder. Hier zijn de, de hulpoproepen binnengekomen. En uh, van hieruit is toen de actie, en zeker de zoekactie op zee... is van hieruit gestart. En ongeveer rond half vijf kregen de melding, we hebben hem gevonden. Ja, toen bleek hij op een, uh, op een opgespoten stuk, een uitloper, een soort landtong... op de tweede Maasvlakte te liggen. Ja, hier tegenover mij dus de vicevoorzitter van de vliegclub Rotterdam, Peter Kastelein. Uh, hoe hoorde u nou gisteren dat dat vliegtuig vermist werd? Ik uh, zat toevallig op mijn uh, smartphone naar het nieuws uh, te kijken... en ik veegde even langs, uh, langs het laatste nieuws. En ik zag daar het eerste bericht van vliegtuigje vermist. Nou, in een uh, instinctieve reactie heb ik meteen uh, mijn club gebeld is het een van onze vliegtuigen. Dat was niet zo, maar het was wel een van onze vliegers. Dus ik ben onmiddellijk uh, ja, naar de club uh, gereden... omdat ik uh, ja, wel wist wat er zou gaan gebeuren die middag... in termen van uh, heel veel telefoontjes en, uh, en ongeruste mensen... die te woord gestaan moesten worden. Ja, precies. Want kunt u dat omschrijven... wat u die middag verder gedaan heeft? Ja, nou ja, we hebben een uh, op de vliegclub, dat moet je zich voorstellen, als, een, ja, als, een, als, een, als een, bijna als een bedrijf. Hè? Een balie, een receptie waar uh, twee dames uh, werken die uh, de vliegers uh, op, weg, uh, op weg helpen. Mm -hmm. um, dus ik ben naar de, naar de balie gegaan en achter de balie plaatsgenomen met degene die op dat moment dienst had. En um, ja, we hebben samen kort overleg uh, gevoerd over wat we konden verwachten. Uh, de, de onze ongerustheid gedeeld met elkaar ja. uiteraard. En wist u meteen om wie het ging? Uh, ja, ik wist uh, om wie het ging, ja. En aan u dan de taak om familieleden te gaan bellen? Nee, op dat moment nog niet. Want je kunt uh, ja, eigenlijk helemaal nog niks zeggen. He, het, iedereen is in grote onzekerheid. Uh, het enige wat je op zo'n moment kunt doen... is nog meer onzekerheid uh, uh, in de wereld brengen... door ja, in de ronde te gaan strooien dat er vliegers vermist zijn. Uh -huh. uh, op dat moment ja, is je rol eigenlijk reactief en, en, en ja, wacht je op wat er, wat er op zo'n moment komen gaat... en ben je ja, eigenlijk alleen maar vreselijk ongerust. Want ja, iedere minuut dat vliegers langer wegblijven en niet van zich laten horen... wordt over het algemeen eh, als een bijzonder slecht teken eh, gezien. Ja. In dit geval gaat het om vier inzinnenden. Uh, u zegt ik hoor dit via het nieuws. Ja. Ik kan me voorstellen dat als mijn man in een vliegtuig zit... ik hoor het ook via het nieuws, ja. dat ik u ga bellen. Ja, we zijn ook uh, enorm veel gebeld. U moet zich voorstellen, ik geloof dat we wel tien vliegtuigen in de lucht hadden op dat moment. En niemand weet natuurlijk precies welk vliegtuigje er uh, uh, vermist werd op dat moment. Dus ik ben inderdaad, uh, en, en mijn collega's op de vliegclub ook, door vele ongeruste mensen gebeld. van uh, uh, Is die al geland? Of is het die? Ja. Wat, weet je wat meer? Ja. Ja. ja, en dus ook door de vrouw van, van deze piloot waar het nu om gaat. Ja, maar ik wilde eigenlijk over de, de familieleden zelf nee. en de situatie geen, geen mededeling. Um... Nou, nou is het zo um, dat daar drie en een half uur gezocht is naar dat vliegtuig. Ja. In deze moderne tijd, hoe ja. kan dat? Heeft hij niet een, een zender aan boord? Jazeker, en een, een heel rijtje zenders zelfs. Mm -hmm. En uh, waaronder ook uh, in bijna alle gevallen altijd een noodzender... die uh, gaat uitzenden op het moment dat een vliegtuig... of een harde crash maakt of in water terechtkomt... Um, ik kan alleen maar constateren uit de lengte van de tijd... Uh, die gepasseerd is tussen het vinden en, het, en, het, en de vermissing... dat die zender niet heeft, uh, heeft gewerkt. En is dat een soort noodzender, een soort ja. black box eigenlijk? Dat is een kleine zender die op een speciale noodfrequentie... Uh, uh, een ja. signaal uitzendt. Ja. En de, waar de hulpdiensten op kunnen inhomen, zoals dat heet. Hè, die kunnen die zender uitpeilen en dan weten ze waar ze moeten zoeken. Ja, dan nou gaan meteen ook de wildste geruchten eronder. In zee, uh, gestort... Uh, ja. Hoe was dat voor u? Nou, daar waren we eigenlijk ook het meest bang voor dat het zee zou zijn. Eh, omdat ja, meestal, als een vliegtuig een noodlanding maakt op land, wordt het redelijk snel gevonden. He, we wonen natuurlijk in een enorm dichtbevolkt gebied, zeker rondom Rotterdam. Dus ja, zou de piloot een voorzorgslanding maken eh, in een weiland of op, op het strand. Dan, weet je dat binnen, he, dan belt hij vervolgens de toren en dan weet je dat binnen vijf minuten. Ja. Verdwijnt zo'n vliegtuig, spreekwoordelijk gezegd, van de radar. En, mm -hmm. Uh, hoor je niks. Ja, nee. Dan ga je natuurlijk heel snel vrezen voor het water. En het zeewater heeft natuurlijk nog een hele lage temperatuur... deze tijd van het jaar. Dus dan uh, is ook ja, iedere minuut uh, er één veel. Ja, dus ook geen noodsignaal uitgezonden. Geen mede zoals dat heet. Niet dat ik weet. Ik, nee. ik heb de, dat weet de toren van Rotterdam natuurlijk ja. wel. Uh, maar ik heb begrepen dat, er, dat er de communicatie... op een gegeven moment gewoon gestaakt is. Ja. De oorzaak, hè, daar wordt natuurlijk nu naar gezocht. Er is ook een onderzoek gestart door onder andere de Raad voor de Verkeersveiligheid. De Onderzoeksraad voor de Veiligheid de heeft tegenwoordig. Precies, ja. u zegt dat helemaal goed. Er, er zijn meerdere opties mogelijk: een technisch mankement, een mislukte noodlanding of problemen door de mist. Want Zeker. dat schijnt enorm problematisch te kunnen zijn. Kunt u uitleggen wat daar dan het grote probleem is? Nou, heel veel sportvliegers uh, in Nederland, maar eigenlijk ook wel wereldwijd... die hebben een sportvliegbrevet wat, wat ze in staat stelt om te vliegen... in, zeg het maar, goed weeromstandigheden. Ja. Met altijd zicht op de grond en zicht op de horizon. Ja, en dat is in dit geval ook zo. Deze meneer was ook zo dat, uh, gekwalificeerd. Dat, die was zeker zo gekwalificeerd, ja. ja. Um, dat betekent dat je in, uh, ja, bijna altijd wel, als het weer het toestaat, kunt vliegen. Ja. Um, die visuele hulp van buiten, he, dus het kunnen zien van een horizon... die heeft zo'n vlieger heel hard nodig. Hij weet wel wat die instrumenten in het vliegtuig doen... maar hij heeft de horizon buiten nog nodig om zichzelf goed uh, te kunnen positioneren... en om het vliegtuig goed te kunnen besturen wat een, gewoon, uh, een gewone piloot op een Boeing niet heeft. Ik bedoel, die ziet natuurlijk ook buiten waar hij vliegt, tenminste, meer een deel van de tijd. Maar die heeft ook gewoon instrumenten tot zijn beschikking. En dat heeft deze persoon niet, begrijp ik. Nou, het gaat eigenlijk meer, want ook dit vliegtuigje heeft wel wat instrumenten... die hem helpen bij, bij uh, het kunnen vliegen zonder buitenzicht uh, mm -hmm. te hebben op dat moment. De zogenaamde kunstmatige horizon. Die een vlieger helpt zich te oriënteren ten opzichte van lucht en grond. Maar daar moet je wel in geoefend zijn. En uh, dat instrumentvliegen, dat is ook een apart brevet, of een aparte aantekening op het brevet. Dat is een behoorlijk zware vervolgopleiding. En heel veel vliegers kiezen ervoor om uh, zeg maar, uh, alleen de mooi weervariant uh, bij te houden en ja. aan te houden. En stel, je komt in mis terecht. U bent een ervaren vlieger. Ja. Uh, wat gebeurt er dan? Nou, ben je daar op dat moment niet op voorbereid? Dan schrik je natuurlijk. En een van de effecten van dat schrikken is dat je daar eigenlijk. Je denkraam, dus je, je wordt daar kleiner van. Je schrikt en, je, en je, je reactie wordt wat paniekerig. En je kunt niet goed meer nadenken over je acties. Want, waarom? Wat gebeurt er dan? Ja, dat is gewoon een gevolg van angst. Ja. En, maar en je mensen ziet zo verstijven niet meer? van angst. Dat zeg je uh, in dagelijks leven natuurlijk ook vaak. Ja. En daarom is het voor een vlieger altijd heel erg belangrijk... om van tevoren te denken, wat ga ik doen op het moment dat ik bijvoorbeeld in slecht weer terechtkom. Wat zijn mijn opties? Een vlieger wil altijd... een optie, een uitweg hebben. Mm -hmm. hè, een andere keuze. Wat als nu de motor uitvalt? Wat als ik nu in slecht weer terechtkom? Naar welke uitwijkhaven kan ik? Welke andere route kan ik nemen? Ja. Maar blijkbaar is er iets met mist, iets specifiek... wat heel erg moeilijk is voor een vlieger om ja. in te vliegen? Nou ja, op het moment dat je als... als visuele vlieger in die mist terechtkomt... dan... zie je buiten niks meer. Het is alsof je een pak melk... een reusachtig pak melk invliegt. Mm -hmm. En... Je evenwichtsorgaan, evenwichtsorgaan van de mens is gemaakt om te lopen en niet om te vliegen. En je evenwichtsorgaan gaat, gaat kunstjes met je uithalen. En je voelt, en dat komt door versnelling en, en g-krachten... je voelt wel dat het vliegtuig een beweging maakt die niet klopt... maar je kunt niet goed zeggen welke dat dan is. Het kan heel goed zijn dat je denkt van... Hey, het vliegtuig gaat in een linkerbocht, ik moet naar rechts sturen. Maar je gevoel was fout, want je zat al in een rechterbocht. En die maak je op dat moment twee keer zo erg. Ja, en dus is het essentieel, begrijp ik, dat je dan op je instrumenten kan vliegen. Ja, dus, je, dus wat, wat leert de leerling piloot als hij eh, zeg maar een wolkje invliegt... per ongeluk of van dat hij rechtsomkeerd maakt. Ja. Die leert met nog één mooie bocht eruit te maken... om zo snel mogelijk weer terug te komen in de situatie... waar hij net in vloog, toen hij nog wel zicht ja. had. Want dit is, het gaat in dit geval om een heel ervaren piloot, heb ik begrepen. Heeft u enige verklaring waarom hij dan misschien niet... een ja, rechtsomkeers heeft gemaakt of een heel andere route... niet nee. over zee bijvoorbeeld heeft gemaakt? Nee, het is allemaal speculatie. Dat, dat heeft denk ik weinig zin. Ja, u wil wel weten, neem ik aan. Ja, we willen het allemaal weten, want we zijn natuurlijk allemaal erg geschrokken. Dat is ook de doelstelling van de Onderzoeksraad voor de Veiligheid. Kunnen we er iets van leren? Kunnen we in de toekomst een herhaling van zo'n situatie voorkomen? Ja, want het is de dus sfeer op, inderdaad, de club waar u dan, neem ik aan vandaag ook bent geweest, ja. is die kunt u die omschrijven? Ja, geschrokken. Uh, gevoel van, van uh, verbintenis met de slachtoffers en hun familie natuurlijk. Uh, heel bezorgd. Ja. Um, en bang dat je zoiets zelf natuurlijk ook kan overkomen. Ja, ja, vliegers zullen dat misschien niet zo snel tegen elkaar zeggen. Maar ik weet zeker, in ieder geval laat ik het voor mezelf spreken. Natuurlijk ben je ook... Uh, uh, zelf daar bewust mee bezig. Het ja. kan jou ook overkomen. Want heeft u dit wel eens gehad? Zo'n, uh, hoe heet het? Het heet een, een, een zeevlam, geloof ik. Zo'n opkomende mist opeens. Ja, wij, heeft u dat wel eens? Wij, hebben het, wij noemen het zeemist. Ja, dat komt ook heel regelmatig voor. Je kunt er echt door overvallen worden. Ja, het was gisteren, geloof ik, wel uh, um, aangekondigd. Maar de stranden uh, zaten vol met mensen die in de, in de kou met 12 graden in een zwembroek uh, dachten een uh, dagje naar het strand te gaan. Dus men dacht, het zal wel meevallen. Misschien. Ja, en, en er zijn gevallen bekend van echt hele dichte zeemist die met hoge snelheden zeg maar, op het land komen rollen. en die, die je echt verrassen. harder dan een mens kan lopen, bij wijze van spreken. Nou zijn er dus meer opties. Hè? De mist is een mogelijkheid dat ja. daar niet adequaat op gereageerd is. Hè? Maar het kan natuurlijk ook gewoon een technisch mankement zijn. Zeker. We weten het niet. En het, het, het, het, ik denk dat het ook weinig zin heeft. en ik wil ook niet euh, aan de speculatie euh, meedoen. Um, er kunnen een, een, een veelheid van factoren... heel veel ongelukken uit de luchtvaart... zijn vaak een stapeling van factoren. Mm -hmm. Dus uh, een combinatie van twee dingen die allebei... en het slechte weer en misschien een mankement... Nogmaals, het heeft weinig zin om daarover uh, te gaan zitten ja. raden. Laten we afwachten wat de Onderzoeksraad voor Veiligheid daarover uh, in een minutieus rapport zal, uh, zal toelichten. En hoe is het te voorkomen? Ik bedoel, u zit daar dan met elkaar vandaag. Iedereen wil natuurlijk dat dit niet nog een keer gebeurt. Ja. Hoe kun je dit voorkomen, behalve rechtsombeerd maken? Uh, nou, het, het is voor ons denk ik belangrijk en ook voor de, voor de opleidingen uh, en, en ook, voor, ook bij de jaarlijkse check-ups van de piloten om hier veel aandacht aan te besteden. Dat dit kan gebeuren. Dat dit kan gebeuren. En alert. En, en, en om de piloten nog eens op hun hart te drukken... om de vlucht goed voor te bereiden en ook goed te kijken naar de weersomstandigheden onderweg. Ja. Het is een, een somber verhaal. Zeker. Dank u wel in elk geval voor uw komst. Graag gedaan. Ik sprak met uh, Peter Kastelijn. Hij is dus vicevoorzitter van vliegclub Rotterdam. En de club waar dus ook de piloot lid van is... die gisteren zwaar gewond raakte... toen hij neerstortte op de tweede Maasvlakte. Dank. Tot half negen, twee dingen. Van Omroep Max. Met Margrethe Rijntjes. Op deze internationale dag van de VN Blauwhelmen ga ik praten met advocaat Carrie Knoops. Goedenavond. Goedenavond. U heeft zich het lot van gewonde militairen aangetrokken. Naast ja. aan de zaterdag neemt u 150 gewonde soldaten en hun familie mee uit zeilen samen met uw man. Ja, zeker. Advocaat Geertjan Knoops. Ja. Wel bekend ook. Hoe groot is die groep? In totaal zullen we met 700 gasten zijn. 700? 700. Maar <laughs> daar, daar zitten 100 vrijwilligers bij. En dus, familieleden dus. De familieleden, de, de gewonde militairen met hun partner en hun kinderen. En, en iedere, de, hoeveel schepen? 50. 50 schepen? 50 schepen. En dan gaan uh, uh, motorboten mee en rips gaan er mee. Daar hangt een uh, helikopter boven. Het is een heel spannend evenement. Het is een happening. Het is een enorme happening. En we verheugen ons er enorm op. Ja. Um, ja, vandaag is dat he, internationale dag van de VN-blauwhelmen. Um, op die dag worden militairen die nu op vredesmissie zijn... een hart onder de riem gestoken. Iets wat u ook gaat doen dus ja, zaterdag. Zeker. Uh, maar ook de omgekomen militairen herdacht. En dat zijn er een heleboel. In Oruzgan zijn vanochtend vroeg twee Nederlandse militairen door een bermbom gewond geraakt. Gisteravond werd kamp Holland van zo'n 8 kilometer afstand beschoten. Eén raket kwam in het centrum van kamp Holland neer. In Afghanistan is gisteren een Nederlandse militair om het leven gekomen. Twee Nederlanders raakten zwaar gewond en twee licht gewond. Na het verlaten van de geruimde locatie is het Nederlandse voertuig op een ander geïmproviseerd explosief gereden. In die periode zijn 24 Nederlandse militairen gesneuveld. Daarnaast raakten 140 militairen gewond. Ja, Kari Knoops, vorig jaar heeft u de gewonde militairen voor het eerst meegenomen. Ja. U heeft zelfs een stichting opgericht, Miles for Justice. Ja. Hoe bent u nou op dit idee gekomen? Uh, mijn echtgenoot Geert-Jan en ik zaten met een uh, vriend, een militair... een, een marineer van het Korps mariniers. Uh, op ons eigen schip en uh, hadden het zeiltje gezet, dronken een kopje koffie, hm. muziekje erbij en toen zeiden we tegen elkaar, dit is zo fantastisch, dit brengt je zo uit je normale doen, het geeft je zo een boost om op dat water te zitten. Dit zouden we moeten delen, kunnen delen met mensen wiens rechten zijn geschonden en daartoe niet in staat zijn. En toen is het idee opgekomen van het opzetten van een stichting... dat zich tot doel stelt om één keer in het jaar een zeilevenement... een zeilwedstrijd te organiseren voor mensen wiens rechten zijn geschonden. Of, en dan in dit geval bij de gewonde militairen... mensen die mensenrechten hebben uitgedragen. En in dit geval dus ook tijdens de vredesmissies. En ook uh, rechten zijn geschonden. Zit er ook wel eens een andere groep aan boord? die rechten zijn recht is geschonden. Een, jong, een jonge stichting. Uh, het eerste evenement heeft plaatsgevonden in New York... Dan hebben we geld opgehaald voor Human Rights Watch... voor onderzoeksdoeleinden naar schendingen van mensenrechten... en hebben dat gecombineerd met de New York 400 evenementen. We hebben toen ook aan de burgemeester van New York... 40.000 dollar kunnen overhandigen voor een heel mooi project... van kinderen die aan Lagerwal geraken, met justitie in aanraking komen... en dan als alternatieve straf via die organisatie van de burgemeester... een jaar lang mogen meewerken aan een schilderwerk op een van de muren van een gebouw in New York. En die verplichting klinkt heel vrijblijvend. Maar het aardige daarvan is dat als ze één keer per week... samen moeten komen in een buurthuis... waar een professionele schilder met die kinderen het, aan het project werken... leren ze te socialiseren. Ze leren samen te werken. Ze leren positief te denken. En het duurt een jaar. En aan het einde van het jaar zijn de meeste kinderen op het rechte pad gezet. En dat is fenomenaal. Dus het is een stichting die zich echt in de brede zin van het woord... wil inzetten voor schendingen van mensenrechten. Of, nogmaals, ja. voor mensen die zelf mensenrechten hebben uitgedragen... dat ten koste is gegaan van hun gezondheid. Ja. Want daar gaat het dan dit weekend om. Ja. De militairen die ja. gewond zijn geraakt. Vorig jaar was de eerste keer. Ja. Zullen we even luisteren hoe dat klonk toen? Drie, reen. Ik ga langzaam draaien. Het lijkt een gewone zeilwedstrijd, maar het is een gevecht... tussen drie schepen met gehandicapte soldaten... die recent van vredesmissies terugkeerden. Allemaal missen ze iets. Een voet, een been, een arm. Ja, het moeilijkste is dat je altijd een beetje een beeld had... van wat je allemaal zou gaan doen. En uh, dat je daar in één keer uh, geconfronteerd wordt... met dat het uh, ja, allemaal uh, niet meer kan of anders moet. Kijk, in principe ben je een jonge vent, hè? Je wordt groepscommandant, dus... Hey. Je staat er ook voor. Je wordt ervoor opgeleid. Allemaal goed. Alleen als dan zoiets gebeurt, ja, dat staat niet in het boekje hoe dat dan verder gaat. Ja, we hoorden u ook even in actie, hè? <laughs> Klonk goed. <laughs> ja, het zeilen is ook heel erg leuk. En vooral wedstrijdzeilen is spannend. Ja, want dat is dit ook, hè? En dat is dit ook. Het is een wedstrijd die we ze aanbieden. En we hopen daarmee ze helemaal uit hun normale zeg maar, doel te, uh, uh, doen te halen en ze een hele dag aan andere dingen laten denken. En een wedstrijd is daar op het water een heel goed middel toe. Ja, want wat is u bijgebleven van die, van die keer vorig jaar? Uh, de emotie die het heeft losgemaakt. Dat er aan ze gedacht werd. Um, wat vertel ze? Dat uh, Nou, er waren mensen die uh, geëmotioneerd waren, van boord stapten en zeiden... we hebben de hele middag helemaal niet meer gedacht aan onze situatie. Ik heb medicijnen moeten innemen, maar daar ben ik helemaal niet mee bezig geweest en ik ga eentje zei, ik ga morgen mijn arts bellen om te vragen of ik misschien wat minder medicijnen met minder medicijnen kan doen omdat ik er vandaag ook uh, geen last van heb gehad. En dat vond ik zo positief. Er zijn er ook heel veel die lijden aan een posttraumatisch stresssyndroom. En normalitair zijn wij als burgers niet in staat om daar een gewillig oor voor te hebben. Omdat we ons niet kunnen voorstellen waar ze het over hebben. De traum trauma's die ze hebben meegemaakt zijn zo enorm. Dat, dat blijft hen de, het hele leven bij. En de enige manier om dat een klein beetje te doorbreken. Behalve natuurlijk de medische sector. Is om hen in een andere situatie van hun leven te brengen. Uh, waardoor ze er even niet aan denken, even loskomen. En dat is een enorme boost, hebben we gemerkt. Ja, want uh, de, er wordt ook wel eens gezegd... dat Nederlanders helemaal niet vol respect praten over militairen. Is dat ook hun ervaring? Dat ze, dat... Nou ja, ik, ik zou dat niet in negatieve, uh, uh, negatieve beeld over willen geven... maar ik denk wel dat anders dan in andere landen... wij uh, zo pacifistisch zijn... dat wij het leger een beetje buiten ons leven houden. En daar niet alledaags aan denken. Het is ook niet een groep waar je zeg maar, makkelijk over nadenkt of over praat. Los daarvan gaan wij ervan uit dat het vredesmissies zijn. Dat ze werken aan de opbouw van een schooltje of een ziekenhuis. Um, en dus dat het wel niet zo ernstig zal zijn. Maar in realiteit komen ze in omstandigheden die... Zeg maar, ja, ik weet niet of ik over een oorlogsmissie kan spreken. Want dat is natuurlijk aan defensie. Maar in een situatie komen die anders is dan waar wij van uitgaan. Ja. Uh, en dat is zo traumatisch gebleken. En het verschil tussen wat wij denken dat het was... en wat zij hebben meegemaakt, is zo groot... dat zij zich in dat opzicht... ja, wel... Uh, um, dat niet altijd erkend nee. voelen. Nee, want u heeft natuurlijk ook... U, ik neem aan dat u ook al die verhalen niet kende. Maar, maar dan zit u tegenover al die jongens. Praten ze dan met elkaar? Nou, we organiseren de dag zo... dat ze zo druk bezig zijn... dat ze geen tijd hebben om te denken zelfs aan de situatie waarin ze zich bevinden. En we hebben vorige keer als een try, try, a trial uh, gemerkt... dat dat heel erg positief werkt. Dus dit jaar hebben we ook gezegd... we maken het programma zo vol... dat er zoveel leuke dingen ja. gebeuren... dat ze <laughs> geen tijd hebben om over hun situatie nee, nee, te spreken. Nee, juist niet ervaringen eigenlijk uitdelen. Juist niet. Juist niet. Juist niet. Juist niet. Nee. En de vrouwen, die uh, of de partners zeg maar... die mede zijn uitgenodigd... die krijgen een eigen programma... die gaan niet mee het water op... Die de, als het vrouwen zijn, dan krijgen ze een makeover en een prachtige wandeltocht door de gemeente Medemblik. Een makeover? Een makeover. Dus van krijgen, uiterlijk? Van uiterlijk. Oh. Er komen visagisten en kappers. Want? Uh, gewoon voor de gezelligheid. Ja. Die gaan, hun advi gaan ze advi uh, adviseren. Dan komt een professionele fotograaf. Die maakt een foto van voor en na. En die krijgen zij cadeau. Ze mogen zelf aangeven wat ze willen, wat ze niet leuk vinden. Hoe ze het wel of niet en willen hebben. En wat is de gedachte daarachter? Uh, dat, dat ze niet gezellig. bij elkaar zitten? Dat die, dat die vrouwen en niet met die mannen. Is daar een gedachte achter? Ja, omdat uh, op het land, uh, in zo'n situatie... ook tijdens zo'n wandeltocht door de gemeente Medemblik... met uh, proeverijen... Uh, zij wel de kans krijgen om met elkaar te kunnen praten over de situatie. Zij hebben zelf niet aan de vredesmissie meegedaan. Zij zijn zelf niet gewond geraakt. Maar zij zitten wel door hun partner in een situatie... waarbij ook hun leven... Uh, uh, uh, Zeg maar, uh, bepaald, be is. bepaald is. Ja. En zij uh, daardoor ook minder kunnen doen in hun leven dan wat ze hadden kunnen doen als die mannen gewoon, ja. of de partners uh, hun gang hadden kunnen ja. gaan. Dus zij wel juist dus samen. We hebben ervoor gekozen om hen wel de gelegenheid ja. te geven met elkaar te praten. Snap zij het. kunnen ook loungen, drinken, hapjes delen met elkaar. Uh, ze gaan samen op pad. Ja. Ja. Ze hebben dus een heel programma samen. Hebben ze En iets ook de... los van de kinderen. En hebben ze u iets gezegd na afloop van die dag dat u dacht, ja, en daarom doen we het. Nee, want de, de eerste keer vorig jaar, we hadden het alleen de gewonde militairen die we hadden uitgenodigd. Okay. Het is dit keer voor het eerst dat we de dames, of de partners, en de kinderen uitnodigen. Ja, ja. En die kinderen, ook los van de ouders, krijgen een eigen programma. Dus al naar gelang hun leeftijd worden ze ingedeeld in groepen. En krijgen de, de oudste kinderen krijgen uh, zijles in de kom van de haven. Ze krijgen een GPS-tocht. Ja. Uh, ze gaan, uh, de kleintjes die gaan banners en vlaggen maken die we in de ja, haven dus hadden Die worden ouders onderhouden. Ouderste. Dus iedereen heeft zijn eigen programma. Is het zo dat, dat er ook militairen gewoon te gewond zijn geraakt om mee te gaan? Ja, we hebben een hele leuke reactie gekregen van iemand die belde en zei... ik heb een uitnodiging gekregen, maar ik denk dat dat niet voor mij is bedoeld. Toen zeiden wij, waarom dan niet? Toen zeiden, Ja, ik ben totaal geparalyseerd. Ik kan alleen verland. mijn hoofd nog bewegen. verlamd ja. Toen hebben wij gezegd, nou, u bent de eerste die we uitnodigen. Zou het u graag mee willen varen? Zou het u het leuk vinden om te komen? Toen zei: Die man, ja, ik vind het helemaal geweldig. Ik heb nog nooit op een boot gezeten, maar ik zou het heel erg leuk nou, vinden. Toen hebben wij gezegd: Van nou, als u iets meeneemt waar u lekker op kan zitten, zorgen wij dat u vast zit aan boord op een plek waar u zich veilig voelt. En u gaat gewoon mee en doet mee aan de wedstrijden. En die heeft twee keer aan laten weten dat hij zich er enorm op verheugt en dan naar uitkijkt. En dan denk ik: Ja, voor, voor deze mensen, dat voelt goed. Daarvoor gaan, doen we dat graag. Ja, want u bent natuurlijk sowieso ook in uw vak als advocaten, samen met uw man, zich echt aan het inzetten voor rechtvaardigheid. Ik, ik zie hier een vrouw die werkelijk helemaal <laughs> met hart en ziel dit wil doen voor de militairen. Ja. Hoe komt dat? Ja, wij, wij uh, hebben een praktijk dat natuurlijk veel te maken heeft met mensenrechten en ook schendingen ja. van mensenrechten. Nee, maar dat snap ik. Maar waar komt het vandaan dat u dat zo graag wil? Dat passie dat we ja. willen delen. Omdat wij ons uh, bevoorrecht voelen, we leven in een... Land met veiligheid. We leven in een land dat in vrede verkeert. Dat is ook iets wat niet voor granted mag worden genomen. Daar moet je aan werken. En ik vind dat als je zelf gezond bent, kunt werken. Uh, en een fijn leven hebt, dat je moet kunnen delen met anderen. Wij doen dat dus ook volstrekt onbezoldigd. De stichting die we hebben opgezet. heeft in de statuten staan dat de bestuurders niet aan de werkzaamheden mogen verdienen. Het is mm -hmm. echt een vrijwilligersgroep die. Uh, de tijd en energie steekt in iets voor een ander willen betekenen. En ieder jaar kiezen we een groep van mensen die niet in de picture staan, waar niet makkelijk over wordt gedacht, waar geen stichtingen voor bestaan, zoals bijvoorbeeld kinderen die ziek zijn of anderszins, wat, wat uh, uh, zeg maar dichter bij de mens, in zijn, eh, gemakkelijker dichter bij de mens staan, maar extreem die groepen die, die ja, ondergesneeuwd raken of zijn. En daar willen we onze aandacht op vestigen. Dus het kan best zijn dat dit een vervolg krijgt... ook weer in een andere stichting. We zijn heel voorzichtig bezig om ervoor te zorgen... en we hopen dat dat lukt... om voor de gewonde militairen het een jaarlijks... weerkerend evenement te laten zijn. Als ik u zo zie, gaat dat volgens mij lukken. <lacht> ja, <lacht> Ik hè? hoop het. Ik denk we zullen het. het waarschijnlijk op 2 juni... Avonds weten als de hoofdsponsor... de dag heeft meegemaakt. Nou En, en het is dus echt de een hoofd. wedstrijd... en die gaat van waar tot waar begint in Medemblik en zal plaatsvinden uh, voor de kust van Medemblik op het IJsselmeer. Oké, okay, dus iedereen kan gewoon komen en zwaaien en uh, aanmoedigen? Iedereen mag er omheen komen, maar op het terrein zelf alleen de genodigden. Okay. Want het zijn er al 700 ja, dat waar. en dat is voor... Ons kleine stichting een enorme happening. U moet aan de bak dit weekend. Ja. Heel veel succes en heel veel plezier u wel. Ook vooral. Dank u wel. Ik, uh, ik sprak met Carrie Knoops. Uh, naar aanleiding dus onder andere van de internationale dag van de VN Blauwhelmen vandaag. En zij gaan uh, zaterdag met een heleboel mensen gaan ze zeilen. Een zeiltocht. Dit was hem weer, de uitzending van vandaag van Twee Dingen op onze site tweedingen.nl. Meer informatie over onze gasten en kunt u ook reacties achterlaten en kunt u terugluisteren. Als u wilt twitteren kan dat, gebruik hashtag of add. Twee dingen. Nou, Luc Hikink, BNN Today, wat, uh, waar heb jij in gelezen, Luc? Ja, nou kijk, als jullie bezig zijn met twee dingen, dan is er op een televisiezender altijd een tv-programma bezig. Goede tijden, slechte tijden. Misschien ja. kijk je het dan eens terug in de ochtend. <laughs> ja, tuurlijk, elke dag. De vraag is natuurlijk of Ludo en Janine gaan trouwen. Oh. Ja, ik wist het ook wat niet. Wat denk ook. je? Ja, ik heb geen idee, ik kijk het nooit. Maar uh, de man die het wel weet, die heeft het geschreven en dat is echt een koning van de cliffhangers. En hij gaat van me meteen vertellen hoe je nou een goede cliffhanger bedenkt. En wat ook een beetje een soap was, was het leven van de Kennedys. Is dat eigenlijk nog steeds. En dan komt weer een nieuw hoofdstuk bij. Welk hoofdstuk dat is, dat hoor je zo meteen in BNN Today. Na half negen uur is het nieuws met Juri Stubenitski. Radio 1. Het NOS-journaal. De Tweede Kamer wil niet dat Nederland akkoord gaat... met het ACTA-verdrag tegen internetpiraterij. Ook niet als het Europees Hof van Justitie het verdrag goedkeurt. ACTA moet auteursrechten op internet beschermen. Tegenstanders vrezen voor de internetvrijheid en denken dat downloaders worden aangepakt. Het dodental na de aardbeving in het noorden van Italië is opgelopen tot 16. Het aantal vermisten staat op 6 en zo'n 200 mensen raakten gewond. De slachtoffers vielen in de provincie Modena, waar het epicentrum van de beving was. De aardschok had een kracht van 5,8 op de schaal van Richter. En de koersval van Facebook lijkt nog steeds niet gestopt. Op Wall Street verloor het aandeel in één handelssessie meer dan 8 Daarmee hoeven beleggers voor het eerst minder dan 30 dollar... voor het aandeel te betalen. Dat is bijna een kwart minder dan de prijs van 38 dollar per aandeel... waarmee Facebook anderhalve week geleden naar de beurs ging. En dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. Dit is Radio 1. BNN Today, Luc Kink, Het is dinsdag, iets na half negen. Goedenavond. We houden je uiteraard op de hoogte van het laatste nieuws over de aardbeving in Italië en het debat in de Tweede Kamer over het lenteakkoord. En verder is het ook de avond van de soaps, van real life tot van A tot Z verzonnen. En om met dat laatste te beginnen, wie bedenkt toch eigenlijk al die bizarre wendingen in goede tijden slechte tijden? Deze man die avond en avond miljoenen kijkers weet te triggeren is na 9 uur te gast. En wie absoluut geen scriptschrijvers nodig hadden, dat waren de Kennedys. De levensloop van veel familieleden was zo bizar, daar viel echt niets tegen op te verzinnen. Michiel Vos is in New York en vertelt ons zometeen welk hoofdstuk we kunnen toevoegen aan de Kennedy-soap. En onze Joris Kreugel nou, wil wel wat extra's verdienen. Ik kan 35.000 euro verdienen, toch? Ja, als je mijn huis verkoopt. Oh. Dat is nog wel even wat, want het huis kost in totaal 3,5 miljoen euro. Hè? Ja, dat klopt. Je kunt ook meekijken. Check onze webcam radio1.nl... of volg ons ook op Twitter, twitter.com slash bnntoday. Dan gaan we naar de sport. Jeroen Stompels, goedenavond. Ja, goeiedag. Een uh, prachtige dag voor de Nederlandse tennis. Zowel Robin Haas als Aranska Rus bereikten de tweede ronde op Roland Garros. Haas kende geen mededogen met zijn Kroatische tegenstander. Hij gunde, gunde Ivan Dodig maar vijf games... Het werd 6-2, 6-2 en 6-1. Ja, ik heb uh, goed gespeeld. Ik hoefde niet uh, mijn beste tennis vandaag te laten zien. Hij maakt heel veel uh, onnodige fouten. Uh, ja, ik had verwacht dat hij uh, toch iets beter zou serveren. Maar hij, uh, hij miste veel eerste serves, waardoor ik ook af en toe druk op zijn tweede had. Of in ieder geval in de rally kwam. En uh, ja, en daardoor verliep het eigenlijk heel erg makkelijk. Ja, Aranska Rus bereikte ook de tweede ronde. Dat was door opgave van haar tegenstandster Jamie Hampton uit de VS. Moest in de tweede zet opgeven met een rugblessure. Dat is een gelukje, maar Rus keek sowieso met een goed gevoel terug op het duel. Ja, Ik probeerde in de bal te stappen en agressief te spelen en zwaar te spelen. Want uh, ja, op heuphoogte speelden ze zo goed terug. Maar zodra ik wat uh, mixte zeg maar, in mijn spel, dan uh, werd het lastig haar. En dan kijk je natuurlijk meteen tegen wie ze het moet opnemen. En wat blijkt dan? Serena Williams zou de volgende tegenstander zijn uh, van Aranska Rus. Maar, Mark Brassen, wordt dat wel uh, de volgende tegenstander? Nou, dat is uh, de, ja, de grote vraag, Jeroen. Het is een geweldige wedstrijd op het centercourt op dit moment. Werkelijk iedereen op het puntje van de stoel. Serena Williams die speelt tegen Virginie Razano, een Française. Williams won de eerste set met 6-4. Tweede set werd een tiebreak. 5-2 voor Serena Williams. Dan denk je, nou, die partij zit in de tas. Ze kan ze gaan opmaken voor dat duel met Aranska Rus. Maar toen pakte Virginie Razano vijf punten op een rij. Die won die tiebreak dus met 7-5. Er kwam een derde set. In die derde set Razano op een 5-0 voorsprong. Dan denk je, daar gaat Serena Williams. Williams verliest voor het eerst in haar carrière... in de eerste ronde van een Grand Slam toernooi. Maar nu komt Serena Williams weer terug, game na game. Het is inmiddels 5-2, nog altijd in het voordeel dus van Razano. Williams serveert kansen om terug te komen tot 5-3. Het is een formidabele wedstrijd. De grote favoriete, Serena Williams, wankelt. Loopt echt over het randje van de afgrond. Maar ze is nog altijd niet gevallen. En dus is nog altijd de vraag... wie wordt de tegenstands inderdaad van de Rus? Wordt dat Serena Williams of Virginie Razano? Het is afwachten. Je houdt ons op. De hoogte, kan ik me zo voorstellen. Dat lijkt me wel. Oké, okay, <laughs> tot straks. Uh, voetbaltrainer Ron Jans dan, heeft een nieuwe club. Staat de komende drie jaar onder contract bij Standard Luik. Van Friesland naar Wallonië, dus dan moet je in elk geval Frans gaan leren. Ik heb in ieder geval alles begrepen en verstaan wat de voorzitter heeft gezegd. Uh, ik heb zes jaar op de middelbare school Frans uh, gehad. Maar dat is al wel uh, 35 jaar geleden. Uh, met ik hoop dat je Français en Dan, trois mois. Uh, Ik zal nu wel mijn best doen om zo snel mogelijk dat ook uh, te beheersen. Maar de taal is denk ik wel uh, belangrijk, want dat hoort ook bij de, bij de clubcultuur. Ja, wat betreft, zat hij beter en met en bij de regio, de taal. Ja. Niet alleen bij de clubcultuur. Hij is lid uit trouwens. Toen Je had beter naar Duitsland kunnen gaan, was er geen enkel probleem geweest, maar. Het komt vast goed met Ron Jans bij Standaard Luik, echte volksclub. Dus voor Jans vanaf 10 uur. Ook nog aandacht zometeen in langslijn voor Oranje. En we spreken Marianne Vos. Ze vertelt alles over haar sleutelbeenbreuk. Vanaf 10 uur dus. Dankjewel Jeroen. De Tweede Kamer is al de hele dag heftig in debat over het lenteakkoord... dat vorige week werd gepresenteerd. En dat betekent dus over en weer schieten tussen de koendus en de andere partijen. Joost Vullings, politiek verslaggever van de NOS, die volgt dat allemaal. Joost, goedenavond. Ja, hallo. Net hebben de heren en dames even een uurtje pauze gehad. Uh, ze zijn inmiddels weer bezig. Wist het weer vol, en, uh, vol vuur van stad gegaan? Nee, het is een beetje dat verhaal van die kaassoufflé... of van die, die soufflé die helemaal begint in te zakken. Oh, ja. Kijk, het Koendersakkoord is natuurlijk een, een, een uh, akkoord tussen uh, politieke partijen. Uh, die hebben het afgesloten. Uh, normaal gesproken gaat een debat in de Tweede Kamer... tussen de Kamer en de regering. Maar ja, de regering heeft het afgezegend. Maar ja, het akkoord is natuurlijk verzonden door Tweede Kamerfracties. Dus de eerste termijn ging het er... Hard aan toe, heel interessant debat. Maar ja, nu is het debat met Mark Rutte en met de minister van Financiën, de jager. Ja, en dat loopt eigenlijk een beetje weg. Oké, okay. wie krijgt er ondertussen het hart van langst? Oh, oh bijna iedereen. Maar ja. vooral de, de, de mensen die niet hebben meegedaan aan het akkoord. PvdA, PVV en SP. Die kregen de wind van voren van de vijf partijen van het Lentakkoord. Die zijn ook in de minderheid, hè? dus ja, dat krijg je dan. Ja, precies. Dus uh, ze hebben niet meegedaan. Nee. En dat zullen ze ook weten ook vandaag. We spreken hier straks nog even voor meer nieuws van ja, het uh, kaarsoufflé-debat. Ja, uh, ja. ja. Dankjewel, je host. DNN Today. 16 dood. 16 doden, 100 gewonden, vermisten onder het puin en veel gewonden. De Italiaanse Emilia na Romagna had al veel geleden door een aardbeving van anderhalve week geleden. Maar vanmorgen kwam er nog een schok bij. Tussen de naschokken door probeerden reddingswerkers te redden wie ze redden konden. Slaggeefster Eveline Redmeijer is in dat rampgebied. Goedenavond. Goedenavond. Ja, De hele dag waren naschokken te voelen en die waren ook niet mis. Eentje van 5.8 op de schaal van Richter. Zijn de zwaarste ja, nu een beetje geweest, de zwaarste naschokken? De zwaarste naafgokken zijn geweest. De laatste was om 1 uur. Toen zijn er opnieuw gebouwen ingestort. Maar eigenlijk tot een kwartier geleden voel je af en toe nog uh, ja, de aarde schudden. En uh, er is ook voorspeld te verwachten dat de komende tijd hier nog wel onrustig zal blijven. Hmm, maar dan uh, neem ik mij aan dat de situatie nog niet heel erg rustig is bij de mensen... die, die, die, nu, die nu misschien in een tent zitten of misschien wel weer thuis. Absoluut niet. Uh, er zijn sowieso 14.000 mensen die nu zonder huis zitten. Kijk, die, hebben al, die spreken ook zelf van geluk dat ze het er levend van af hebben gebracht. Maar er zijn ook heel veel mensen, die ik hier spreek, die bang zijn om naar huis terug te keren. Ook al staat hun huis nog overeind. Ze slapen liever in auto's of in tenten in de tuin. Um, het is gewoon een, een trauma. Tien dagen geleden werden ze s'nachts wakker uh, met een aardbeving. En nu, tien dagen later, is het nog steeds onrustig. Um, ik heb iemand gesproken die met haar vier katten in de auto zat... ...in hokjes en uh, die kan niet in een, tent slapen, in een tentenkamp slapen, dus die moet in de auto blijven slapen. En die was in traan, die wist niet waar ze heen moest. En het je er niet over om haar katten achter te laten. Mm. Uh, er zijn mensen die nu in parkjes zitten te wachten totdat de tentenkampen worden opgezet. Kleine kindjes die vertelden dat ze op school onder de tafel moesten kruipen... ...in afwachting uh, van wat de juf zou zeggen en toen allemaal naar buiten mochten gaan... Mensen zijn hier echt heel erg bang en vooral vragen zich af wanneer dit op gaat houden. Het is nu al tien dagen lang dat ze wel dagelijks geconfronteerd worden met dit soort bevingen, met dit soort aardschokken. Um, en dat gaat waarschijnlijk nog wel even duren, is de voorspelling. Ja, ja, ja. Ik, ik kan me voorstellen dat dan ook als jij daar zo rondloopt dat het een enorme chaos is aan mensen die daar rondlopen, maar ook aan, aan, aan puinhopen huizen die zijn ingestort. Ja, wat het vooral deze keer was, dat het een heel groot gebied was. Dus vorige keer waren het een paar dorpen, dus nu is het een gigantisch gebied. Dus reddingsmedewerkers en de burgerbescherming zijn nog niet overal ter plaatse. Dus waarschijnlijk is het morgen beter georganiseerd. Maar hier proberen ze aan de ene kant opvangkampen op te bouwen... en aan de andere kant mensen onder het puin vandaan te halen. Want, door de dit tijdstip van 9 uur van morgen waren er heel veel mensen aan het werk. Zelfs een reddingsmedewerkers die probeerden weer iets van de tuinhouten van 10 dagen geleden op te bouwen. Hm. Wij stonden voor een appartementencomplex waar er helemaal niets meer van over was. En daar waren ze met een graafmachine uh, een vrouw aan het zoeken waarvan ze hoopten dat ze nog in leven was. De familie stond er naar te kijken en ja, dat gaat dan vrij brust met een graafmachine. Omdat iedere minuut uh, een minuut te veel kan zijn. Dus dan kiezen ze ervoor, legden zij maar uit... Om wat, ja, wat harder en wat, wat grover te werk te gaan. En dan zou ze misschien haar pijn kunnen doen. Maar in ieder geval zouden ze haar zo snel mogelijk uit het puin kunnen trekken. Ja, dus het, het, gaat, het gaat de force aan toe. Betekent dat ook meteen dat, dat, uh, dat ze meer problemen hebben? Want ik hoorde ook bijvoorbeeld dat er, uh, de telefoondiensten niet helemaal goed werkten. Uh, vandaag om 9 uur gebeurde het dus. was het weer echt een, echt een zware aardbeving hier. Uh, nou ja, dat is meestal de tijd dat je mensen naar school brengt, dat je, je kinderen naar school brengt, dat je naar je werk gaat. Dus mensen waren net op hun werk aangekomen en toen gebeurde het. En het eerste wat iedereen doet is ja, familie bellen om te kijken of het goed uh, met ze gaat. En het, het netwerk lag direct helemaal plat, waardoor mensen direct in de auto zijn gesprongen... om te kijken of het met hun kinderen goed ging. En ja, af en toe is het hier nog steeds... Uh, dat we, ik, wij hebben elkaar gelukkig nu goed in de telefoon, maar dat is vandaag wel anders geweest. Ja, ja. Evelien Redmeijen, dank je Goed, ik kom daar. Ja. Zometeen Michiel Vos over een nieuw hoofdstuk uit de Kennedy-familie. Dat na uh, Monsters en Men, of Monsters en Men, zo heten, en het liedje heet Little Talks. I don't like walking around this old empty house. So hold my hand, now walk with you, my dear. The stars creak as you sleep, it's keeping me awake.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 Be safe to show Don't listen to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 This ship to truth Little Talks, en of monsters en men. Nou, Mark Brasser heeft ons behoorlijk enthousiast gemaakt over die wedstrijd Williams tegen Razano. Mark... En ik ga jullie nog veel enthousiaster maken. Het is nog steeds een formidabele wedstrijd. Het tweede matchpoint voor Razzano. En ook dat verspeelt ze. Ze heeft haar arm niet meer onder controle. Ze kan de spanning niet aan de Franses. Venus Williams of Serena moet ik zeggen. Teruggekomen tot 5-3. Inmiddels in die derde set. Matchpoint voor Razzano. Het eerste matchpoint sloeg ze een dubbel fout. Daarna een breakpoint voor Williams. Die miste een makkelijke volley. Er zit zoveel spanning op beide vrouwen. De vermoeidheid slaat toe. En, en de vraag is wie is er het best bestand tegen deze druk. Net het tweede matchpoint. Dus weer een, ja, een onnodige fout van Razano En zo is het weer 40 gelijk. Het is, ja, het is geweldig. Het is alles wat sport mooi maakt zit in deze wedstrijd. De mensen die gebleven zijn na die eerste set. En na, na die tiebreak in de tweede set. Dat ze dachten nou dit gaat Williams wel, wel winnen. Wij gaan naar huis. Oh wat zullen die zich morgen bekocht voelen als ze, als ze de kranten lezen. Dit is topsport echt in, in, in de mooiste vorm zoals het is. Een geweldige wedstrijd. En nog altijd niet beslist. Beide spelers gaan nog even door. Lange rally. Ze putten elkaar echt helemaal uit. Geestelijk, lichamelijk. Het publiek. Natuurlijk op Philippe Chatrier Volledig achter Razzano. En nu weer een mooie score van Serena Williams. De armen omhoog. Het, het gezicht verbeten van pijn. Ook zij moeten natuurlijk snoei en snoeihard voor werken. En ze krijgt weer een breakpoint de Amerikaanse. En ik denk dat als ze deze break pakt. Als ze terugkomt tot 5-4. Ja, dat zij dan de beste papier heeft om deze wedstrijd te winnen. Razzano moet het nu echt in deze game af gaan maken. Anders wordt, ja, anders wordt het een bijna haast onmogelijke opgave. Top wedstrijd. Absoluut top tennis in de vrouwenternooi hier op Roland Garros. Zo'n wedstrijd is dat je jammer vindt dat je er niet bij bent. We blijven het hier volgen op Radio 1. Dan iets heel anders. Moord, seks en macht. Het verhaal van de familie Kennedy is spannender dan een heel seizoen GTS-T. Misschien net zo spannend als de wedstrijd uh, daar op Rolling roll En al draait het deze maanden vooral om de strijd tussen de Romneys en de Obamas. Het zijn toch ook weer de nieuwe boeken over de Amerikaanse oud-president John F. En zijn vrouw Jackie die de afgelopen tijd pikante verhalen opleverden. Michiel Vos is in New York. Goedenavond. Goedenavond. Ja, Mimi Eltvoort, dat is een voormalige stagiair van JFK... die schreef een boek, Once Upon a Secret... over de tijd dat ze voor de president werkte. Het is in Nederlands verschenen als er was eens een geheim. En het is nogal een heftig verhaal, hè? Het was een echt geheim, ja. Het was een heftig verhaal waarin zij vertelt... nu, 40, 50 jaar later... ze heeft heel lang de mond gehouden... waarin ze vertelde hoe ze als stagiair binnenkwam... in het Witte Huis van John F. Kennedy, dus begin jaren 60... en een heuse... Seksuele, maar ook zeg maar licht romantische affaire begon met de president. De, de, de most powerful man in the world. En daar vertelt deze vrouw over hoe zij als zeer jonge stagiair, zeg maar, werd overmeesterd, over uh, romanticized en oversext ook werd door deze gulzige president. Zo wordt hij een beetje neergezet in deze. In dit overigens redelijk keurig boek. Ik bedoel, er zitten details genoeg in. Het is wat dat betreft al leuk om te lezen. Maar het is ook keurig in de zin dat dit een vrouw was... zeg maar die uh, somewhat of a social registry in her had. Mm -hmm. Oftewel, ze had een beetje afkomst. En dat werd opgemerkt door de jonge president. En die pikte haar meteen eruit. En dat leidde tot een romance. Ja, maar uh, zij was 19, hield Kennedy een beetje van jonge meisjes eigenlijk? Nou ja, het beeld wat ontstaat en wat is ontstaan... in de afgelopen tientallen jaren... is natuurlijk dat John F. Kennedy eigenlijk van alles hield wat vrouw was. Ja. Dat hij natuurlijk niet alleen met beroemd... Hè, de, de Marilyn de, de Monroe's heeft gedaan... maar ook met allerlei B- en C-sterren... interns, stagiaires, noem maar op. Hij heeft natuurlijk elke jaar... zeg ik misschien met niet al te veel overdreving... is er wel een boek dat naar voren komt... waarin wordt gezegd, ik had een affaire... of ik hoorde van een affaire... of de John F. Kennedy had een affaire met die en die. En het is nooit zijn eigen vrouw, het zijn altijd andere vrouwen. Ja, waar, waarom weten we dat nu pas eigenlijk? Want dit is ook weer zo'n verhaal... van ja, dat, dat, dat ze dat überhaupt uit de media hebben weten te houden. Ja, dit, dit verhaal is overigens al een keer in 2003 aan het, aan het licht gebracht... door een echte biograaf van Kennedy, die deze vrouw al zeg maar, had onthuld. Zij kreeg toen ook een beetje pers, wilde toen niks zeggen... en ze heeft nu besloten het verhaal in haar eigen woorden te vertellen. Maar vroeger was er natuurlijk veel meer respect van het journaal... de White House Correspondents naar de president toe. De president kon met allerlei dingen wegkomen en daar werd ook niet zoveel achter gezocht. Uh, dat, waar hij nu nooit meer uh, weg mee zou kunnen komen. Na Watergate, hè, in de jaren zeventig onder Nixon, viel eerst zeg maar, het vertrouwen in de regering weg. En na Monica Lewinsky heeft de gemiddelde Amerikaanse kiezer zo ongeveer alles wel gezien in het Witte Huis. Dus nu staan we daar allemaal niet meer zo bij stil. Maar vroeger was natuurlijk de president echt iemand die ook nog al dan niet met meeweten van een inner circle van journalisten min of meer kon doen, privé... Niet politiek, maar wel privé, wat hij wilde. Bedoel, hmm. Sommige dingen kwamen aan het licht, maar het moest wel een echt schandaal zijn. Dit gebeurde ook, deze affaire. Secret Service wist ervan. Sommige stafleden in het Witte Huis wisten ervan. Dat zou nu nooit meer kunnen. Nee, En als we misschien toen de verhalen hadden geweten... had het misschien in die tijd ook wel niet gekund. Ja, Kennedy komt er wel echt... Ja, het, het was, het was ja, om het zo maar te zeggen, een enorme eikel als je, het, als je het allemaal zo leest. Hij vraagt haar bijvoorbeeld om, om uh, seksuele handelingen te verrichten... terwijl hij toekijkt bij andere mannen dan weer. In het zwembad van het Witte Huis, want overigens niet meer bestaat. En daar zwom hij elke dag. En daar wilde hij inderdaad dat Mimi Elfoort. Uh, seksuele handelingen, zoals jij dat zo keurig Ekse. zegt. Uh, aan een. ja, heel netjes. aan een staflid, uh, hoe zeg je dat? vervulde. En dat deed ze ook. Uh, zij was natuurlijk overweldigd. Zij was natuurlijk onder de indruk. Maar ze was er wel al achter, dat beschrijft ook in het boek. dat dit, deze man, deze John F. Kennedy, zeg maar. de great compartmentalizer is. Hij heeft, was iemand die. Ja, hij had Jackie Kennedy in een huwelijk. Hij had een stagiair in een seksuele relatie. En hij had misschien nog wel meerdere seksuele relaties tegelijkertijd. Deze relatie in dit boek duurde heel lang. Uh, meer dan een jaar. Uh, ze was er ook bij op allerlei min of meer cruciale ogenblikken. En ze zat bij hem in de auto. Ze was er bij aan de vooravond van de Cuba-crisis. Toen die iets mompelde over het gevaar van een kernoorlog met Rusland. En toen zei hij, ik heb mijn kinderen liever rood dan dood. Oftewel, als het echt puntje bij paaltje komt, dan zal ik opgeven. Ik bedoel, hmm. ik zal mijn kinderen niet de dood insturen. Dat soort dingen. Ik bedoel, dat gaat heel ver. Dat is tegenwoordig is er veel meer... Media, uh, gezoek naar alle affaires. Ik bedoel, ik kijk alleen al naar het geboortecertificaat van Obama. Dat duurt nu al drie jaar. Ja, dat zal ja, dus ze eigenlijk op, nooit op. Als Obama een minnares zou hebben, zou hij haar niet meenemen ergens naar een, naar een publieke gelegenheid? Nee ja, wellicht ben ik naïef. Maar ik denk niet dat een president daar in dit medialandschap mee weg kan komen. Dat kan gewoon niet. En de laatste keer dat het natuurlijk meteen fout ging, was het land min of meer een jaar lang geobsedeerd met de affaire en wat er precies allemaal was gebeurd. In, al dan niet in het overoffice Office. tussen Bill Clinton en Monica Lewinsky. Dat kostte het jaar, land een jaar lang domme, obsessieve aandacht. Ja. Nu uh, denk ik dan meteen, ja, en ik heb Kennedy, uh, uh, ik leef nog niet toen Kennedy leefde. Maar ik denk dan van ja, God, die Kennedy, dat was, dat was eigenlijk wel een beetje een eikel. Hè? Ik zei het net ook. Ook al. Alleen zijn de Amerikanen ook een beetje vatbaar hiervoor? Of, of is het toch altijd die, die sympathieke schafuit? Een soort, soort Prins Bernard type, hè? Wat, wat iedereen eigenlijk wel, nou... wel leuk vindt stiekem. No offense, niemand zou hem hier een eikel noemen in het, het Engels-Amerikaans. Dat is niet het label wat hij krijgt. Het is wel iemand die een soort seksuele veelvraat wordt genoemd. Iemand die natuurlijk toch uh, een set mores had... die nu niet meer zou passen bij het presidentschap. Een eikel wordt hij niet echt genoemd. Ook omdat hij natuurlijk, je moet niet vergeten... hij kwam na Eisenhower, hij was heel jong, hij was aantrekkelijk. Hij bracht een soort filmster elan ook al met zijn vrouw natuurlijk. Hè? Jacqueline Bouvier-Kennedy, dat, dat, dat was niet de minste of geringste. Het bracht een enorme sfeer voor anderen elan. Verandering met kleine kinderen in het Witte Huis. Hij wordt inderdaad een beetje neergezet als een soort... weet je net zoals Ronald Reagan altijd een klein beetje dat filmster-idee zit... er altijd een beetje aan vast. En daarom krijgt hij nogal uh, vaak het voordeel van de twijfel. Als is dit niet het eerste verhaal waarin Kennedy persoonlijk... en soms ook wel politiek wordt neergezet als een twijfelachtig president. Als niet iemand die nou de beste president was. Maar goed, hij wordt natuurlijk ook... Ja, quote unquote gered, als ik het even luguber mag zeggen, mm. door zijn vroege dood. Dat, dat, hè, dat brengt hem, dat zet hem natuurlijk bij in het rijtje Helden. Net ja. zoals Abraham Lincoln, die een veel groter president was in zijn tijd, dan denk ik, dan F Kennedy. Maar toch, hij wordt gezien als een soort iemand die het idee, het icoon, uh, hè, het, het, het, het een imago, zeg maar, van het presidentschap voor altijd heeft veranderd. Wij wachten uh, op het volgende boek en de volgende affaire van John volgende F. Kennedy. Week. <laughs> volgende week al, ja. Denk het, ja. Denk je, ja. Heel goed. Michiel Vos, dank je wel. Geen dank. Dan gaan we naar de dag van Joris Kreugel. Dat is ook een niet. Als je het hek binnenkomt, dan weet je al of je Donkervliet wel of niet gaat kopen. Martin de Munnik, jij bent uh, neuromarketeer. Ja. Jij hebt je huis te koop staan voor 3,5 miljoen. Dat huis dat zou ik best wel willen hebben, maar ik kan niet betalen. Nee. Allereerst is het een uh, grote som geld. En, uh, we hebben ook gekeken om het makelaars te verkopen. Maar toen dacht ik, van ja, als iemand iets kan verkopen, dan ben ik dat natuurlijk zelf. Zeker met mijn achtergrond uh, vanuit de neuromarketing. Dus als jij bij jezelf hebt gezegd, ik kan het betalen... dan komt de volgende fase, wil ik het hebben. En daar kan je mee spelen. Dat deed vroeger de makelaar met zijn verhaaltje, maar tegenwoordig doen mensen op internet een huis zoeken. Dus dan moet je dat niet meer met het verhaaltje doen... maar met de belevenis op internet. Een neuromarketeer, dat is iemand? Neuromarketing is een crossover tussen neurologie en marketing. Dus wij kijken met een neurowetenschappelijke bril naar marketing. En we leggen zelfs ook mensen onder een fmri-scanner. Dan kijken we in het levende brein wat mensen voelen... in plaats van wat mensen zeggen. Hal het is een groot huis, maar de kamers zijn groot. Ja. En alles is hoog. Hoogte is rijkdom. Een hele idyllische plek onder de rook van Amsterdam. Die hebben we nog niet voor elkaar gekregen om het te verkopen. Het is een landgoed. Er zit heel veel land bij, ongeveer een hectare. Dus we dachten we moeten het verkopen als het op zijn mooiste is. Dus we hebben expres gewacht. De huizenmarkt die zit op slot. En een hoop mensen ja, die proberen dan een huis te verkopen. En die geven er iets extra's bij. Zoals bijvoorbeeld een auto. En dat is ook de reden waarom ik bij jullie ben gekomen. Want ja, het huis van jullie is 3,5 miljoen euro waard. Maar als ik iemand weet te vinden die jullie huis koopt, dan krijg ik als gouden tip 1%, dat is dus 35.000 euro. Ja, op een avond hebben we gebrainstormd Hoe gaan we het huis verkopen? Het stond al een tijdje bij een makelaar. Maar uh, ja, makelaars, het lijkt wel alsof ze niet goed raad weten met deze tijd. Social media, nieuwe media, een website is natuurlijk niet genoeg. En wachten tot iemand op Funda iets heeft gevonden en dan uh, de telefoon pakt. Uh, ja, dat is, vonden wij niet meer van deze tijd. Dus we willen het heft in eigen hand nemen. Dus we dachten we moeten een eigen activiteit ontwikkelen, social media. En hoe ga je aan iemand vragen of iemand iets door wil geven door ze te belonen? Dan gaat ons beloningscentrum in ons hoofd werken. En daar weet jij alles van? Daar weet ik alles van. Dat is de woonkamer. Uh, Openstaande deuren naar, uh, naar de tuin. Dit is de piep. Geweetjes aan uh, de muur. Ja, Ja, een oude tijgenvel. Nou, een keuken. Uh, en hoeveel kamers hebben jullie boven? Vier hele grote kamers. En dan komen jullie buiten in de tuin nou, een uh, groot bijgebouw. Het is wel leuk om even gewoon ook hier even te wandelen hoor, en even dit huis te zien. Ja. Jullie willen een wereldreis gaan maken. Jullie willen van dit huis af. Ja. Hoe lang staat dit nou te koop? Een maand of... Vier. En hoeveel en... mensen zijn er langs geweest? Drie. Wat ben je nou eigenlijk kwijt als je dan per maand als je dit huis zou kopen? Een 4.500 euro per maand. Dit huis, dat is voor mij en voor vele anderen natuurlijk veel te duur... Maar ik ken ook genoeg mensen om me heen die bijvoorbeeld samen willen gaan wonen... en twee appartementen hebben. Maar die krijgen het al niet eens voor elkaar. Maar wat raad jij hun dan aan? Want jij bent ook groot geworden in de reclame. Maar wat moeten ze doen dan? Ook op Facebook en ook zeg van 1% van het bedrag? Want dat kunnen zij zich in vele gevallen niet veroorloven. Het aardige is dat je het pas hoeft te betalen wanneer je huis verkocht is. Maar er zijn nog wel wat belangrijke tips te geven. Als het gaat om belevenissen in het, in het brein van mensen... dat mensen willen graag andermans geluk kopen. Niet andermans huis, maar andermans thuis. En een makelaar zegt ruim de rommel op. Maar uh, ik zeg van, uh, als er iemand komt kijken die kinderen heeft... dan moet je het gevoel geven dat kinderen hier gelukkig kunnen zijn. Iedereen kan weten wie er aankomt tegenwoordig. Je hoeft maar op Facebook te kijken of op LinkedIn. En je weet wie jouw huis komt kijken en wat hij ervan verwacht. En dat kan, uh, denk ik, in de verkoop net het verschil maken... tussen jouw huis en het huis van de buurman. En het is niet alleen het bakken van een, van een appeltaart dat het lekker ruikt. Het is de hele belevenis die je moet kopen. Maar werkt dat Facebook? Ja, het werkt heel erg goed. Inmiddels is het een paar honderd. Wil je er een beetje vertrouwen in? Uiteindelijk wel. Een huis als Donkervliet, wij moeten ervan uitgaan dat je dat niet overnight verkoopt. Dus dat, daar moeten we de tijd voor nemen. Ik zeg wel veel Donkervliet. Ja, dus, uh, het heet prime. Moet je maar eens opzoeken. Geef jij mij dan even een advies wat ik moet doen... om misschien even die 35.000 euro binnen te slepen. Ik blij, jij blij. Nou, dat ben je nu aan het doen met deze uitzending. En dan ben jij de eerste die ik die envelop kan brengen. Bij deze, dan verdeel ik hem onder de hele redactie. Dan krijgt iedereen er wat van, hè? Nou, fair deal. Frankrijk is de wedstrijd. williams Sarano, Nou, daar stond het 5-3 in de derde set voor Serrano. Hoeveel staat het nu, Mark Brasser? Het is, het is veel meer dan een wedstrijd. Het is, het, is, het is drama, het is emotie. Er is goed tennis, er is slecht tennis. De, de speelsters, ik zei het net al uitgeput... het achtste matchpoint inmiddels voor Virginie Razzano. De eerste zeven allemaal weggewerkt door Serena Williams... die zelf vier breakpoints heeft gehad. Vier kansen heeft gehad om terug te komen tot 5-4. Maar ook zij kan het niet afmaken. Het is Williams op die matchpoint. Speelt ze wel heel goed tennis... Net met een fantastische, op het zevende matchpoint... een fantastische backhand van de Amerikaanse langs de lijn. En ook nu weer zit ze goed in de rally, Serena Williams. Op dus dat achtste matchpunt van Virginie Razzano. Er is twijfel over een bal. Razzano zegt, die bal is uit. Ze lacht al. De scheidsrechter van de stoel. Wat beslissen. Het vingertje gaat omhoog. Het vingertje gaat omhoog, de bal is uit. Oh, oh, wat een sensatie hier op het centercourt. De eerste grote... Ver een verrassing is het niet. Het is een sensatie. Eerste grote sensatie tijdens deze Roland Garros. Virginie Razzano. Ze strompelt werkelijk naar de stoel. En wat is ze ongelooflijk blij. Ze wint van Serena Williams. Wat een fantastische wedstrijd. En zij gaat spelen tegen Rus, toch? Zij gaat nu spelen tegen Rus, inderdaad. Kijk aan. Nou, dat kan een uh, mooie wedstrijd worden. Want Rus heeft geen, uh, nou ja, geen uur gespeeld. En zij uh, heeft toch aardig wat minuten op de baan gestaan. Dus we zijn heel benieuwd hoe dat gaat aflopen. Hopen, dat is pas later deze week. Mark Brasser, dankjewel. Zometeen. Meer BNN Today met onder andere nieuws uit Noorwegen. Ja. En. En. <hijen> Dit is Radio 1.